Tien uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. De politie heeft de IKEA in Son bij Eindhoven ontruimd... na een explosie in een prullenbak op het terrein. De explosieve opruimingsdienst doet nu onderzoek... of er meer explosieven liggen. Eerder op de avond was er een bommelding binnengekomen. Voor zover bekend raakte, niemand gewond bij de explosie... bij de IKEA in Son bij Eindhoven.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 In het oosten blijft het nog lang bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt niet warmer dan 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. problemen op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Daar is een vrachtwagen op een vangrail gereden bij Zaltbommel. Er staat drie kilometer file. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaat die afsluiting nog zeker anderhalf uur duren.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 langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, de verkiezingsstrijd werd een moddergevecht. De FIFA lijkt in een diepe crisis beland te zijn. Crisis? Wat is een crisis? Als iemand van describe zou me beschrijven wat een crisis is... dan zou ik antwoorden. Zometeen alles over een verhitte persconferentie van FIFA-baas Sepp Blatter. FC Utrecht heeft zijn nieuwe trainer. Eigenaar Frans van Zeumeren is blij met de komst van Erwin Koeman. Al krijgt Koeman maar een contract voor één jaar. Het is dus langzamerhand ja, in, in, in voetballand. Is dat meer en meer common sense natuurlijk. Want ja, een trainer had het normaal gesproken niet zo lang uit, hè? Ja, in, in, pardon nog een keer. En in Engeland konden de spelers van Swansea feest vieren. Ze hebben de Premier League gehaald als eerste club uit Wales. It's always, the, it's always a fantastic feeling when you do the first of anything. So the Swansea City supporters now. Top club en Wales, and het is een great moment voor them. Dat was de coach en we bellen ook even met doelman Doris De Vries in de spelersbus van Swansea. En verder aandacht voor de tennis op Roland Garros. Het vertrek van het Nederlands elftal naar Zuid-Amerika en dat allemaal tot 11 uur in langs de lijn. Ja, FIFA-voorzitter uh, Jozef Blatter die kreeg er hard van langs... op een persconferentie in het hoofdkwartier van de Wereldvoetbalbond. Hij reageerde daarop op alle beschuldigingen van corruptie... en onethisch gedrag in de afgelopen dagen. In het begin van de persconferentie zei Blatter nog... dat hij een betere relatie met de media op wilde bouwen. Your tool van communicatie... To en om een a better te hebben met the de media... de the press, de photographers. De, de uh, electronic media, radio, everybody in de media. Dit is something wat we have doen, definitely. Dat was dus aan het begin van de persconferentie en toen het vragenrondje begon was Blatter minder blij met diezelfde journalisten. Ze, de, ze accepteerden niet dat de FIFA baas maar één vraag per journalist wilde beantwoorden. Blatter eiste respect. Listen, gentlemen.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 Ja, en dan aan het einde van de persconferentie toen liep het helemaal uit de hand. Sepp Blatter wilde weglopen. Daarna kwam er boegeroep en hoongelach van de journalisten tot irritatie van de FIFA voorzitter. I have I have, asked, I have, asked for, I have asked for respect. Ik heb only asked for respect, nothing more. I was respectful to you and okay. Thank you. Thank you.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 Elegance is also an attitude, and respect is also an attitude. Yes. Yeah, sure. I think uh, something. I have learned this in my life, also alive as a journalist. I'm still a member of the IEPs. And when I was in a press conference and it was said now, it is finished, then I said thank you. Ja, er klapte er nog één. Dat was waarschijnlijk uh, zijn broer. Uh, hij vertelde dat hij uh, vroeger journalist was en uh, zich toen altijd wel gedroeg. Arno Vermeulen, uh, jij hebt die persconferentie voor ons gevolgd. Ja, is dit nou uh, voor FIFA-begrippen behoorlijk ongehoord? Of hoe moeten we dit nou uh, noemen? Nou ja, je hebt altijd de indruk bij hem dat je eerst in de wereld uh, Joseph S. Blatter... dan komt er de hele tijd niets. Dan heb je Barack Obama... en dan nog uh, daaronder ongeveer de paus... Uh, de arrogantie droop er natuurlijk uh, vanaf. Uh, dat vraag om respect bijvoorbeeld zeer overdreven. De journalisten mochten blij zijn eigenlijk dat hij dat hun te woord stond. Uh, en in zijn reacties was hij ook wel opmerkelijk. Het deed mij een beetje denken aan... keer die serie nog? Uh, daar komen de schutters van vroeger. En had nee. je altijd zo'n hele oude station. Die riep dan, don't panic, don't panic. Maar intussen was hij wel ontzettend in paniek. Nee. En die indruk heb je ook een beetje bij, uh, bij Blatter. Inhoudelijk was dat zwak... En zijn hele uh, toneelspel, want dat was het eigenlijk ook wel, was natuurlijk behoorlijk dramatisch. En hij heeft zichzelf weer eens geen goede dienst bewezen. En natuurlijk de FIFA daarmee ook niet. Nee. Um... Er zijn heel veel beschuldigingen over en weer uh, uh, gedaan. Hè? Wat was de verdediging van, van Blatter? Heeft hij daar wel iets over gezegd? Ja, daar was hij uh, kort over. En hij schakelde op dat moment onmiddellijk over in het Frans. Ook wel opmerkelijk, hij begon in het Engels. En toen het daarover ging, toen uh, sprak hij uh, Frans. Want hij spreekt natuurlijk een aantal talen, dat wel. Uh, maar het kwam erop neer. Er is hem verweten dat hij ook geld zou hebben betaald... aan de CONCACAF, hè, de bond van uh, Midden-Noord-Amerika en de Caribbean... Dat was een, een uh, belangrijke bond, omdat daar veel stemmen te winnen waren... voor die verkiezing van komende woensdag. Uh, dus daar werd een beetje gevochten door uh, Bin Hamam en uh, door Blatter. Hij zou daar geld aan gegeven hebben. Daarvan zei hij dat er inderdaad een voorstel is geweest... binnen het Executive Committee, dus binnen zeg maar, de hoogste organisatie... binnen de FIFA, waar hij dan de baas van is... om projecten te realiseren in verband met het 50-jarig bestaan van de CONCACAF. Dus... Het was een jubileum en er moest geld op tafel komen om daar een aantal projecten te realiseren. Vandaar dat hij dus uh, beloofd had om daar een financiële injectie te geven. Ja, het, het, het is een excuus, uh, maar als je alles optelt en je kent Blatter... en je weet ongeveer wat er de afgelopen twaalf jaar minimaal al gebeurd is bij de FIFA... dan is het uh, niet zo'n hele sterke verdediging. Een aantal leden van het uitvoerend comité van de FIFA is in opspraak gekomen. Twee leden zijn uh, geschorst. Blatter neemt daar geen verantwoordelijkheid voor. Laten we daar even naar luisteren.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 Ja, nou, hij, hij neemt dus geen verantwoordelijkheid en nee. hij zegt eigenlijk... ja, ik zit nu maar met die jongens, ik kan er ook niks aan doen. Ja, zo zo zegt, dan zegt hij het nog net niet, maar zo klinkt het wel. Ja, met die, die weggooien ze waar ik mee ben. Zit. Uh, ja. Nee, dat, dat zegt hij ook. Hè. Uh, dat is ook wel ongehoord. Dat zijn toch de mensen waarmee je op het algemeen natuurlijk veel te maken heeft. In overleg is eigenlijk gewoon de FIFA bestuurt De belangrijke Wereldvoetbalbond mee aanvoert. En hij zegt nu van well, ja, die zijn dan maar door die, door die bonden uh, naar, naar Zwitserland toegestuurd. Uh, uh, ik kan er niks aan doen. Ik heb ze inderdaad niet zelf gekozen. Maar nou, dat was een, een, een, een harde manier om de leden van het comité af te vallen. Waarvan hij natuurlijk uh, uh, nu wat minder afhankelijk is. We doen ze al met die verkiezingen. En een deel de het waren natuurlijk vrienden, maar uh, dat zijn het niet meer. Hè. Jack Warner, de vicevoorzitter waar hij uh, jarenlang uh, zaken mee gedaan heeft... die heeft zich tegen gekeerd en wie naar man... Natuurlijk ook de man uit Qatar, en voorzitter van uh, Azië. Want ook daar heeft hij natuurlijk in het verleden heel vaak samen mee opgetrokken en nu niet meer. Dus dat hele comité zet hij nu eigenlijk in één keer in de wind. Ja, was typerend voor deze blatter die uh, getergd, uh, rancuneus was. En dit was er een voorbeeld van. Ja, overigens de tweede man van de FIFA, je had het net over, uh, uh, over Jack Warner. Die heeft de tweede man van de FIFA toch ook wel een beetje in een kwaad daglicht gezet met een e-mail. Hoe zat dat precies? Nou, het is zo dat je hebt een, een directeur zeg maar, van, de, van de FIFA, Jeroen Valken. Daar zit trouwens ook nog wel een luchtje aan aan deze Valken uit het verleden. Die uh, is de, eigenlijk de rechterhand van Blatteren. Die heeft inderdaad een e-mail e gestuurd... Uh, uh, nou, naar uh, Warner en daarin heeft hij eigenlijk gezegd in uh, bewoordingen dat het hele Qatar 2022 gekocht is door de, door de uh, bond daar uh, dat het hele bit dus oneerlijk verlopen is, althans een beetje in die bewoordingen Warner heeft die e-mail laten lekken en zegt van, kijk maar, de FIFA deugt niet... want hier in deze e-mail van Jérôme Falken... oud van van Plus in Europa in Frankrijk... blijkt dus dat het gewoon een gekochte zaak is. Nou, daar, uh, dat kon natuurlijk niet door de beugel. Uh, ik denk dat Falken daar een tactische fout mee gemaakt heeft. Die is vast wel gecorrigeerd door, uh, door zijn baas, Seb Blatter... en nu staat er op de site van de FIFA een verklaring van Falken... waarin hij zegt... ja. Ik heb dat misschien in iets verkeerde bewoordingen gedaan. Er was namelijk geen officiële brief van mij naar Jack Warner toe. Het was een e-mail, het was eigenlijk een beetje uh, vertrouwelijk. Maar ik heb dat nooit bedoeld. Ik heb alleen maar gezegd, Qatar had heel veel geld te besteden via dat bid. En dat geld hebben ze goed besteed. Ze hebben blijkbaar goed propaganda gevoerd. En daarmee hebben ze uiteindelijk voldoende stemmen opgehaald. En ik bedoel er absoluut niet mee dat ze die stemmen gekocht zouden hebben. Nee. Uh, op zijn pad Holland zou je kunnen zeggen dat Valken uh, zijn keutel aardig heeft moeten intrekken. Um, volgens velen zit de FIFA dus in een uh, crisis. En Blatter is het daar niet mee eens, zo zei hij. We are not in a crisis. We are only in some difficulties. and these difficulties will be solved. Will be solved inside our family. Ja, de FIFA-familie gaat die problemen zelf wel oplossen, uh, zo zegt Blatter. Zo kennen we hem weer, hè? Ja, dat zijn bewoordingen die hij heel vaak gebruikt. En waar je dan een beetje denkt aan, aan Zuid-Italië. We lossen het in de familie wel op. Jullie maken je overal zorgen over. Maar dat hoeft helemaal niet. Want we weten wel hoe we dat moeten doen. Wij tegen de rest van de wereld. De familie-viva. Het blijkt de laatste tijd niet zo'n heel echte familie te zijn. Want er zijn nogal wat mensen die uit de familie willen vallen. En daar moet hij zich natuurlijk ernstig zorgen over maken. Het valt op dit moment eigenlijk als losstand uit elkaar... En ja, je zou toch ook eigenlijk wel je afvragen wat er woensdag gaat gebeuren... als dan het congres van de FIFA bij elkaar komt en er gestemd moet worden over, over uh, Blatter. Uh, want je mag toch verwachten dat er enige oppositie toch wel daar in Zurich zal opstaan. Ja, verwacht je dat echt? Nou ja, ik, ik verwacht het van, van te weinig mensen, maar ik verwacht het wel. Dit is natuurlijk zo slecht, ook weer wat er nu gebeurt. Dit gaat natuurlijk ook wel de wereld over. Er zijn 208 leden binnen de FIFA. Het merkwaardige systeem is dat die allemaal evenveel stemrecht hebben... Dus wat uh, kan trouwens in theorie woensdag weggestemd worden... Hè? dat weten veel mensen niet. Die denken dat hij, dat hij nu automatisch de, uh, weer voor vier jaar verlengd wordt. Dat is niet waar. Er komt een stemming. Hij moet dus van die 208 leden moet hij eigenlijk uh, pakweg 105 stemmen hebben... om een meerderheid uh, te hebben. Hm. Als dus 105 mensen tegen Blatter zouden stemmen... zouden ze van we willen hem niet hebben. Dan komt hij er niet. Dat gebeurt natuurlijk niet. Want hij heeft onder andere Afrika natuurlijk altijd achter zich. En ook Europa heeft zich alweer uh, als een front achter Blatter opgesteld. Dus hij gaat het wel redden. Maar uh, er kan wel wat gebeuren. Zo uh, heeft hij zelf ook wel toegegeven uh, vanavond... dat bijvoorbeeld aan het begin van de vergadering woensdag... er wel een ordepunt kan komen... of die stemming van komende woensdag eigenlijk niet verplaatst moet worden... uitgesteld moet worden. Hij zei letterlijk tegen de pers... hebben jullie niks mee te maken? Daar ga ik niet over. Daar gaat wel het congres woensdag over. Ja. Dus het zou kunnen zijn als iemand zijn oren gespitst heeft en echt van plan is om daar wat aan te doen... dat er een voorstel van orde komt om de stemming uit te stellen. Omdat er natuurlijk zoveel onzeker is omdat er zoveel gebeurd is. Omdat de ethische commissie eigenlijk nauwelijks zijn huiswerk goed heeft kunnen maken de, af, de afgelopen dagen. Ja. Maar ik ben benieuwd of dat gebeurt of dat er gewoon uiteindelijk een stemming komt. Waardoor Blatter op zijn 75ste nog voor vier jaar weer president van de FIFA gaat worden.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 Doen wij zo, zijn wij zo netjes en nu dit? Ja, maar daar moet je niet naïef in zijn. Uh... Hoort het bij het voetbal? Nee, ik vind dat het niet hoort bij het voetbal. Je moet het ook niet willen accepteren. Dus? Nou, wat ik zeg, je moet het niet accepteren. En het is in ieder geval een punt waar wij, denk ik als Nederland... maar ook zeker als West-Europa, West uh, voor staan. Ik weet dat er in ieder geval vandaag een bijeenkomst is geweest vanuit UEFA. Dat is een soort vooroverleg voor het FIFA-congres. Waar dat nog een keer is aan de orde geweest. En waar ook met name is gesteld dat dit geen Europese tafereelen zijn. Dat we dit ook niet moeten willen. Is het één stem van iedereen? Is men gelijk? Nou, daar, daar zal nuance in zijn. Ik denk dat de Engelsen er iets anders tegen gaan kijken... Uh, als ik de geluiden in de Engelse media volg. Uh, maar goed, uh, op dit moment valt er niet heel veel te kiezen. Laten we reëel zijn. Ja, Blatt is de enige kandidaat, hè? Ja, dus het wordt uh, eigenlijk uh, ja, is er niet veel te doen. Een schetsvertoning? Nee, want er zijn wel vaker congressen geweest waar sprake was van één kandidaat. Ik kan me het UEFA-congres van drie maanden geleden nog herinneren... maar dat was een heel andere discussie. Uh, Platini werd toen herkozen. Uh, de gekke situatie is nu dat je twee kandidaten had... waar dit weekend één afvalt. Dat is natuurlijk raar. Ja, Bert van Oostveen tegen uh, Rob Fleur. Bert van Oostveen van de KNVB. Dat blijft ook raar, hè, Arno? Ja, je vraagt natuurlijk af wat er gebeurt is sowieso, hè? want niemand weet nog waarom Bin Hamam, die andere kandidaat, uiteindelijk uh, afgelopen week ineens zijn stekker eruit uh, gestoken heeft en er, woensdag, uh, en er woensdag niet bij is. Het enige wat je wel kunt bedenken, opmerkelijk namelijk vandaag, is dat Blatter heeft gezegd dat het WK van 2022 in Qatar niet meer ter discussie staat. Uh, afgelopen week uh, sprak hij daar een hele andere bewoording over. Toch wel weer raar, hè. Dus Bin Mam laat weten dat hij geen tegenkandidaat van Blatter is. Zelf afkomstig uit Qatar. Ja. En plotseling zegt Blatter vandaag dat WK van 2022 staat niet ter discussie. De procedure is daar goed gehanteerd. Er is niemand omgekocht. Ook meneer Texera niet. Ook meneer Makoudi niet uit Thailand. Die vrijgesproken zijn vandaag door de ethische commissie. Dus dat WK in 2022 gaat gewoon door in Qatar. Het is mij allemaal weer iets to toevallig dat het in een paar dagen zo draait. Ja, je ziet spook spoken, Arno. Natuurlijk zie ik spook. spoken. Ja. natuurlijk zie ik spoken. Goed, het, dankjewel Arno Vermeulen. Het is uh, 18 minuten over 10. Vanavond boog de gemeenteraad van Roosendaal zich over financiële steun aan de eerste divisieclub RBC. Er lag een voorstel om de club uh, te steunen met 1 miljoen euro en daarmee met de schuldeisers tot een akkoord te komen. In Roosendaal is uh, collega Matthijs Holtrop. Um, de gemeenteraad heeft zich uitgesproken. Hè? Hoe? Ja, heel erg tegen dit voorstel om de club op die manier te helpen. 35 raadsleden waren er en 29 van hen zeiden nee. Vijf van hen zeiden ja en één persoon hield zich, onthield zich van stemming. En dat betekent dat de gemeenteraad dus in ruime meerderheid, bijna unaniem, heeft besloten om RBC maar te laten voor wat het is en in zijn eigen sop te laten gaarkoken. Ja, en wat betekent dit nu voor RBC? Het was de laatste reddingsboei, lijkt dus nu helemaal gedaan. Die 1 miljoen hadden ze echt nodig om tot een akkoord te komen met de schuldeisers. Dat geld is er nu niet en uh, van tevoren hebben ze gezegd, als de gemeente besluit om ons niet te helpen, dan gaan we volgende week, en dat is dus de komende dagen, uh, het faillissement aanvragen en dan is het over en uit. De directeur, Jeffrey Koestra, die wil toch niet dat meteen nu zeggen dat uh, de club failliet is. Hij zegt, je weet maar nooit, straks is er nog een bedrijf, een rijke persoon... die zegt van, nou, ik koop die club, ik steun de club... en dan ligt alles weer anders. Dus hij gaat nog uit van, van een laatste strohalm die, die nog lang niet in zicht is. Hmm. Um, in percentage, als je het zou moeten uitdrukken... Hoe, uh, uh, hoe groot denk jij dan dat de kans is dat RBC volgend jaar nog voetbalt? In de eerste divisie? Ik denk dat de kans 99% is dat de club volgend jaar niet meer bestaat. En dat het deze week nog eindigt. En dat de gemeente straks opgezadeld zit met hun stadion zonder voetbalclub. Want de gemeente wordt eigenaar van het stadion. En daarmee hoopt de gemeente dan de financiële schade in ieder geval nog te beperken. Maar voor de club lijkt het helemaal over en uit. Dankjewel Matthijs Hotroff vanuit uh, Roosendaal. eerste divisieclub RBC is dus zo goed als failliet. Santana, met jouw brunch en The Game of Love. Acht minuten voor half elf bij was langs de lijn. Roland Garros was uh, vanavond dichtbij een verrassing... want de nummer vier van de plaatsingslijst, Andy Murray... keek na anderhalf uur tegen een 2-0 achterstand aan in sets... tegen de nummer 15 uit Servië, Servië. Trojiki. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar Doek is uh, nog niet gevallen voor de schot... want uh, Murray kwam terug tot 2-2 en wegens de invallende duisternis in de vijfde set... is die partij nu uitgesteld tot morgen. Marcella Mesker en John van Lottem hier in de studio. Um, Marcella, is dit verrassend? Of wordt het een beetje bij de carrière van Murray, zo'n partij? Nou ja, hij had natuurlijk een beetje last van zijn enkel. Hij was uh, ook al door zijn enkel gegaan... en had een beetje geluk gehad in de vorige ronde tegen Berger... dat hij doorging... En dan begint hij, ja, niet zo lekker, een beetje typisch Murray wel. Je weet niet de laatste tijd meer wat je van hem moet uh, verwachten. Maar dat hij moet winnen en dat hij nog terug is gekomen... na 2-0 achterstand in sets, ja dat verwacht je dan ook wel weer. Want dat is hij wel aan zijn stand verplicht. Hij is ten slotte nummer 4 van de wereld. Dus ik denk dat hij er nog wel uit gaat trekken morgen. Ja, John, uh, Murray, elke keer denk je van nu gaat hij het maken. En dan is het of net niet. En op het moment dat je het niet verwacht, dan komt hij denken... dat is een duweltje uit een doosje. Hè? Hoe schat jij dat in? Nou ja, hij heeft natuurlijk een heel bijzonder jaar. Uh, finale haalt hij in, uh, in Melbourne, waarbij hij uh, afgedroogd wordt. En dat heeft enorm effect gehad op zijn, uh, op zijn spel en op zijn vorm en zijn vertrouwen. En ja, dan komt hij uh, toch sterk terug in het begin van het gravelseizoen. Halffinale Monte Carlo, halffinale Rome. Dus vanuit daaruit uh, verwacht je wel dat hij van spelers zoals Trojki um, ja, gaat winnen. Hm. Um, ja, zoals Marcelle net al zei, hij is wel een, een, een speler die altijd een slow start heeft. En... Maar hij heeft uh, echt gevochten, waarbij hij nog wel eens uh, zijn kopje kan laten hangen. Nou, dat uh, gebeurde absoluut nu niet in die, uh, in die uh, derde en vierde set. En uh, ja, ik, ik denk dat het voor hem pech is juist dat er invallende duisternis is. Want hij, was, hij zat helemaal in die flow. Ja. En morgen moet hij gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, wel opvallend dat je zegt dat hij die finale haalt. dan wordt hij dan wel in afgedroogd en dat hij daar een tik van krijgt. Je zou het ook om kunnen draaien, mentaal gezien. Nou, toch mooi dat ik een finale heb gehaald. Ja, nou, maar de manier waarop hij die finale verloor... dat heeft hem veel pijn gedaan. Hij heeft natuurlijk een aantal finales al gehaald in de Grand Slam toernooien. Uh, niet de minste tegengekomen overigens. Maar um, het is wel een bepalende finale geweest voor het seizoen. Zowel voor Murray als voor Djokovic. Djokovic kreeg daardoor zoveel vertrouwen. Nou, we, we weten de reeks tot uh, 41, inmiddels. 41, ja. En Murray... Um, heeft daar gewoon een flinke tik van gekregen... en heeft daarna ook bijna niet meer gespeeld... of in ieder geval heel slecht gespeeld. Wat verwachten jullie nu, uh, Marcella? Uh, mag ik met jou beginnen morgen? Uh, hoe, de, hoe dit nu afloopt? Want uh, John zegt van ja, het is zonde dat die partij nu werd afgebroken. Ja, uh, volgens mij was het inderdaad ook die Servier die het wilde afbreken... want die ja, verloor natuurlijk twee sets op rij. Uh, ik denk dat het, dat het spannend gaat worden... Maar... Het klasseverschil, dat zou de doorslag moeten geven. Murray is een betere speler. Morgen moet hij weer opnieuw beginnen. Dat is mindset. In zo'n vijfde set, dat is mindset. Dat is inderdaad, je gaat toch in één keer een vijfde set in. En als je een best of vijf begint in de wedstrijd... dan weet je, ik heb nog zoveel tijd om in ieder geval in die wedstrijd te komen. En hij begint gelijk om twee uur. Dus hij weet wat hij moet doen. En zijn warming-up zal hij zich helemaal op instellen. Dus daar... Ben ik niet heel erg bang. Hoe moet je die warming-up dan doen? Uh, enorm bezweet de baan opkomen. Gewoon niet echt helemaal even in ja. zweet werken. Ja. ja, ja. Even het rood in. Rafa Nadal die zorgt aan het begin van de week uh, voor de meest opvallende uitspraken. Uh, na zijn winnende partij tegen Jubisic uh, maakte hij duidelijk dat zijn spel onvoldoende is om Roland Garros dit jaar te winnen. I'm not playing enough well to win this tournament. <laughs> you have to be realist. Today I'm not playing enough well to win this tournament. We will see. I won four times already here. Five times already here. I don't have an obligation to win six. No. I'm gonna try for sure, but. Ja, hij gaat het proberen. Hij zegt ja ik heb je al vijf keer gewonnen, dus uh, voor mij is het geen verplichting meer. Maar het is toch raar, zo'n uitspraak verwacht je toch niet van hem, John? Ja, het is, het is jammer dat je dan inderdaad niet de hele persconferentie ziet... waarbij hij al redelijk wat kritische vragen kreeg afgevuurd. Um, en daar irriteerde hij zich uh, volgens mij een beetje over. Is dus een beetje uh, cynisch bedoeld misschien ook? Dan, ja, dan misschien dan? wel. Maar uh, het, er zit ook gewoon een, een, een, uh, een waarheid in. Want uh, hij heeft er toch een tik van gekregen... van die, uh, van die nederlagen tegen Djokovic in, uh, in Madrid en Rome... En hij is een beetje zoekende. Het, het echte losse spel wat we normaal gesproken van hem verwachten... op Roland Garros, uh, heeft hij nog niet getoond. Hmm. Maar slecht is het ook weer niet. Uh, we verwachten natuurlijk heel veel van een Nadal op Gevel. Ja, Is dat het, Marcella, misschien ook een beetje de druk bij zichzelf wegnemen? Ja, moet ik denk dat hij vragen? zich uh, een beetje indekt. Uh, ik moet zeggen, hij stelt zich heel kwetsbaar op. Hij is heel erg open. Dat is zeer te waarderen, denk ik. Ook als je journalist bent en je krijgt dat... Ja, zo eerlijke antwoord te horen. Hij zei na zijn eerste ronde al van, ja, ik ben eigenlijk heel nerveus hier om te spelen. Ja, terwijl hij toch dat cent tekort als zijn huiskamer ziet, hè, met ja. die vijf titels. Um, maar zoals hij zegt. Um, hij hoeft zichzelf niet meer te bewijzen. En wij praten allemaal over zes keer winnen en dan even hij het record van Borg. Maar daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij is bezig stapsgewijs weer beter te worden. En ik moet zeggen, dat ging vandaag wel. In de derde set zag je toch bij Vlagen weer zo'n voorhand, ja, zo zo'n zwiep... waarvan ja, de tegenstander Lubitschits in dit geval alleen maar het nakijken had. Mm. Dus hij wordt beter met de wedstrijd. En ook een slechte Nadal op Greffel... Die kan nog steeds hier finale halen of zelfs het toernooi winnen. Dus ten koste van Seudeling, zijn volgende tegenstander. Wat ja. verwacht jij, John? Nou ja, het is, het is toch wel weer een, een, een bijzondere wedstrijd tegen Seudeling. Seudeling is, is iemand die hem kan verslaan. Dat heeft hij natuurlijk gedaan, twee jaar geleden. Als enige ooit op Roland Garros. Um, dus ja, het is een hele directe speler. Een harde service. Uh, en iemand die vanuit uh, een service en een voorhand slaat. Dus korte rallies houdt. Hmm. Ja, als iemand kan verslaan, dan is het Zeudeling. Eh, nog één partij die ik er even uit wil halen: Monfies tegen Ferrer. Vijf sets. Raar verloop had die partijen. Marcella? Ja, Moffis is ook een rare jongen, dat kun je rustig stellen. Leuke speler om naar te kijken, gekke speler. Uh, die heeft trucken op de baan qua atletisch vermogen. Qua, ik denk ja, gewoon de snelste en atletischste speler op de Tour. En dat is prachtig om te zien. Maar ja, hij blesseert zich altijd wel vijf keer in een jaar. Uh, dit jaar is dit pas zijn zesde toernooi. Hij is ziek, zwak of misselijk. Alleen als hij in Frankrijk speelt en de mensen staan op de tribunes voor hem... Ja, dan speelt hij gewoon vijf klassen beter. En dat deed hij vandaag ook. Want uh, toch heel knap, hoor, op gravel van David Ferrer te winnen. is toch een hele gevaarlijke gravel-specialist. Mm. Dus knap van Monfils. Maar ja, ik denk dat hij uitgeteld is. Oh, nu moet hij morgen tegen Federer. Dus ja, ja. wordt lastig. Wel een beetje marsverlegging door zijn enkel, hè, geloof ik, zo? Ja, ja, zoals uh, Marcel ook al zei. Het is echt een clown. En uh, hoe vaak hij al niet door zijn enkel is gegaan, nog ineens... Al tennissend, maar door rare sprongen of rare capriolen. Uh, ja, het, is, het is wel iets fantastisch om naar te kijken. Mensen komen echt naar het stadion voor Gaël Monfils. Ja. En ja, dat, is, uh, dat wordt sowieso een leuke wedstrijd tegen Federer. Er gaat altijd wat gebeuren. Um, het vrouwentoernooi, uh, moeten we daar nog even over hebben? Is daar nog iets bijzonders gebeurd, Marcella? Nou, misschien nog even aardig om te zeggen dat die Maria Kirilenko, de Russin die onze eigen Aranska Rus versloeg, ja, die heeft vandaag weer verloren van een Duitse, Andrea Petkovic. En uh, die gaan we nog wel vaker tegenkomen. Die is nu zeker. al de nummer 12 van de wereld. Wordt een beetje de, de vrouwelijke Nadal ja. van, uh, van het tennis bij de vrouwen genoemd. Die heeft echt een six-pack waar jij jaloers op zou zijn, Robert. Ja, ja. Jij, ja. Ook, jij ook, <laughs> Ik zeker. <laughs> en um, zij is echt mentaal en fysiek heel erg goed. Wordt gecoacht nu ook onder andere door Heinz Koenthart, die daarbij betrokken is. Mm -hmm. Oude coach van Steffi Graaf. Zij moet nu wel in de kwartfinaal tegen Maria Sharapova. Dus dat wordt een hele leuke partij. Hopelijk op zetekort. Ja, leuk. Nou, morgen uh, Djokovic, dacht ik. Maar die krijgt een walk-over, meen ik. Ja, dat is w wel lekker voor hem. Niet te geloven, omdat zijn ja. tegenstander was te gevaarlijk om te starten. Wat is dat voor verhaal? Hoe zit dat? Nou, Fonini, de Italiaan, die heeft 8-6 uh, in de vijfde set uh, gespeeld. Uh, en ja, die was gewoon mentaal en fysiek helemaal klaar. En dan... Weet je nog dat je tegen Djokovic moet spelen? Maar dat is ook het enige wat je nog realiseert. Je weet niet meer waar je bent, je bent gewoon klaar. Ja, ik, ik, ik ja, bedoel, hij zal ze echt niet voor niks terugtrekken. Iemand die voor het eerst uh, de kwartfinale haalt uh, in zijn carrière, gaat niet zomaar terugtrekken. Ja, dus hij zou, mocht niet, heb ik begrepen. Voor. Het is verboden door, door, door, door een arts. Oh, nu vertel ik jullie iets nieuws. Nee, nee, nee. Maar die, oh. die arts, natuurlijk, die kijkt op de lange termijn. Die maar het, is Little Little jaar spelen. Ja? het is ook wat de speler aangeeft. Ik weet hoe het gaat. Uh, als jij je gewoon niet goed voelt om te spelen, en dan, dan zegt, uh, zegt de dokter oké. Okay. Mm. Dat, uh, dat, dat is echt niet zo: van ik wil spelen en de dokter zegt: nou je kan niet spelen. Oh, nou, dan, dan ga ik maar niet nee. spelen. Oh, nee, nee zo, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Ja, goed, uh, nog één partij die je morgen uh, tot de verbeelding spreekt, wellicht. Voor jullie? Er een die er, uh... Nou, Federer monfies op het Centercourt... met uh, 15.000 of misschien 14.900 uh, Franse fans. Dat wordt natuurlijk een spektakel. Ja. En uh, dat Federer gaat winnen, dat geloven we alle ja, twee wel. Ik maar... denk het wel, ja. Ja. Ja. ja. Nou, dat wordt inderdaad een spektakel. Dat is iets uh, om, om echt lekker naar uit te kijken, ja. Dat gaan we doen. Dankjewel. Marcel Meske, John van Lottem. De internationale badmintonfederatie heeft besloten... de nieuwe regel dat vrouwen een rokje of jurk op de baan moeten dragen... voorlopig toch maar niet ingevoerd. Er is namelijk erg veel kritiek op het plan gekomen. De bond wil met de nieuwe maatregel de sport aantrekkelijker maken. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben ook de derde wedstrijd... op een uh, oefenstage in China verloren. Nu was het gastland met 3-0 te sterk. Eerder verloor de verjongde Nederlandse ploeg... met dezelfde cijfers van Cuba... en met 3-2 van de Dominicaanse Republiek. De Nederlandse handbalvrouwen wonnen wel. Ze oefenden in Nieuwegein tegen de Poolse vrouwen. Het werd 28-27 met zes goals van Lois Abing. why Jacqueline Govaart en uh, Alain Clark. En Wherever I Go, zes minuten over half elf. Trainer Erwin Koeman moet FC Utrecht komend seizoen... weer richting Europees voetbal leiden. Hij werd vanmiddag gepresenteerd als opvolger van de ontslagen... Tondu Chatinier. Koeman die eerder werkte bij RKC, Feyenoord... en de Hongaarse voetbalbond staat te trappelen van ongeduld. Dat vertelde hij op de persconferentie in Stadion Galgewaard. Verslaggever Ragnar Niemeijer was erbij. Ik uh, denk heel goed nieuws voor uh, FC Utrecht, uh, naast mij Erwin Koeman, uh, die wij hebben kunnen vastleggen voor een uh, periode van, uh, van één jaar. Steve McLaren, John van der Brom, co-Adriaanse, noem ze allemaal maar op. Het gonste de laatste weken van de namen in Utrecht Houten en Nieuwegein, maar de naam van Erwin Koeman klonk het hardst. En dus was het geen verrassing dat Koeman vanmiddag zijn handtekening zette onder een contract voor één seizoen. Nou, Het is duidelijk dat, dat ik uh, op zoek was naar een zeer ambit ambitieuze club. Die heb ik in FC Utrecht gevonden. Ik ben zelf ook zeer ambitieus. En deze club, denk ik, past bij mij. Dat heeft uh, Frans net ook verteld. Dank u. En we horen u denken, Frans, Frans, wie is toch die frans Ome Frans mogen de supporters zeggen, wij zeggen suikeroom en groot aandeelhouder van FC Utrecht, Frans van Seumeren. Als hij het wil gebeurt het en daarom werkt Erwin Koeman vanaf nu in stadion Galgewaard. Met maar een eenjarig contract op zak. Want een trainer die langer tekent maar wordt ontslagen kost alleen maar geld en Frans is een zakenman. Nou ja, dat is natuurlijk dat hoef je niet onder stoel of banken te schuiven. Dat is natuurlijk een van de redenen. Een trainer houdt het normaal gesproken niet zo lang uit. Hè? Van Seumeren baalt nog altijd als een stekker van het afgelopen seizoen. Utrecht speelde Europees, hardverwarmend en goed... maar liet in de competitie na de winterstop te weinig zien... en werd uiteindelijk negende en greep dus naast de play-offs. Ja, ja ik vind het wel een... Sorry. Een teleurstelling. We, we, we zijn echt goed bezig geweest eigenlijk. De opbouw van FC Utrecht. Dat heeft geleid tot een aantal leuke wedstrijden in het Europees verband. Leuke, goede wedstrijden gespeeld tegen, tegen Celtic. Tegen, in de competitie nog tegen Ajax thuis. Ja, en dan stort het de laatste maanden stort het in elkaar en dan eindig je op de negende plaats. En dat, is, uh, dat was pijnlijk, maar dat wil niet zeggen dat we onze doelstelling gaan veranderen. We gaan uh, gewoon voor, uh, door op de weg die we ingeslagen zijn. Wouters, Van Basten, Ik ja, ja, maar ik van Basten! Met de komst van de nieuwe coach haalt Fran van Zeumeren een tweede help binnen van het EK van 88. Want assistentcoach Jan Wouters blijft in functie vertelt technisch directeur Voekebooi. Ze kennen elkaar goed. Uh, bij PSV hebben ze elkaar ook al even weer ontmoet. Uh, in, in een andere rol als trainer. Uh, nou, het was ook uh, belangrijk dat hun met z'n tweeën ook op verzoek van Erwin uh, dat ze met z'n tweeën apart gingen, gingen zitten om, de, om te praten. Of ze ook uh, elkaar goed aanvoelen en op één lijn zitten. Nou, eigenlijk toen dat het geval was, toen zijn wij pas uh, de volgende fase ingegaan en dat is uh, het zakelijke traject. En dat werd vanmorgen succesvol afgerond. Koeman was een beetje uit beeld in Nederland... na zijn vertrek bij Feyenoord en zijn bondscoachschap in Hongarije. Maar Koeman ontkent dat hij al een tijdje zat te azen op een baan in Nederland. Nou, ik ben niet iemand die aast op een club. Uh, als men uh, belangstelling voor mij heeft, dan hoor ik het. En ja, zo heb ik ook altijd gewerkt. En, en ik ben nooit bang geweest dat ik niet uh, een club zou kunnen gaan trainen... in Nederland of in het buitenland. Dus. Maar ik ben breed georiënteerd... Maar ik denk dat ik op dit moment, dat ik, ja, ben ik gewoon zeer blij met Utrecht... ...omdat ik potentie zie in de spelersgroep, een jonge spelersgroep. En wat ik net aangaf, oké, okay, de visie en de doelstelling van de club, dat is duidelijk. Blijven de grote jongens? Heb je wat dat betreft enige garantie kunnen krijgen... ...voor zover het mogelijk is van Wolfswinkel, Mertens, Strootman? Nou, er wordt in ieder geval weer uh, hergeïnvesteerd... Alleen of je datzelfde, de dezelfde kwaliteit terugkrijgt, dat is altijd afwachten. En, dus ik hoop van harte dat uh, de jongens waar jij het dan over hebt... Uh, is dat is een die, beetje dat... poen wil ik weten. Ja, maar dat die, uh, dat die blijven. Dus, uh, da, da, da, en daarvoor, daarvoor hoop je ook uh, dat ze blijven, dat je gewoon je doelstelling kan bereiken. Even een beetje terug naar Feyenoord, want dat was jouw laatste club in Nederland. Er was een drama dat laatste jaar. Je bent daar zelf vertrokken, ondanks een doorlopend contract. Er ging van alles mis dat jaar, supporters toestanden, noem maar op. Heb je niet zoiets van, waar begin ik aan? Bij die bond in Hongarije was het allemaal veel rustiger en veel prettiger werken. Absoluut niet. Als je zag dat Feyenoord, dacht ik, op de zesde plaats eindigde. Uh, uh, Europees overwinterd. We werden alleen uit de uh, competitie gehaald vanwege de problemen in Nancy. Dan denk ik dat ik het zeer goed heb gedaan. En Natuurlijk waren er, de problemen, er waren grote problemen, maar ik heb... Daar twee jaar lang mijn kop boven water houden En in die twee jaar tijd heb ik wel geleerd dat ik uh, onder stress kan werken. En uh, dat heeft voor mij uh, dat, ja, dat heeft nog meer zelfvertrouwen gegeven. En... Ben je wel blij dat je wat dat betreft misschien iets meer in de lute komt te zitten hier? Hoewel de eigenaar van de club dat graag ziet veranderen. Nou, uh, je weet hoe het gaat. Uh, als het uh, goed gaat, dan, uh, dan, dan doe je het naar verwachting. En dat verwachten ze dan ook waarschijnlijk. <laughs> en als het niet goed gaat, dan uh, zullen ze een keer weer op het trainingsveld staan. Nou ja, zo werkt het toch. Wim Koman, de nieuwe trainer van FC Utrecht. Het Nederlands zelftal is onderweg naar Zuid-Amerika... voor twee oefenwedstrijden tegen Brazilië en Uruguay. En in de schaduw van Oranje reist onze verslaggever Bas Stikkel mee. Dag Bas, goedenavond. Robert, goedenavond. Eh, we horen wat eh, geluid op de achtergrond van de luchthaven van Parijs... voor de tussenstop richting eh, Zuid-Amerika... met een, eh, een nieuwkomer aan boord, Wijnaldum als vervanger van Sneijder. Opnieuw een tegenvaller voor de bondscoach? Ja, nou, niet de eerste. Daar zal hij zeker niet tevreden mee zijn. Hoewel, ik vermoed, want dat geldt voor iedereen die Oranje volgt... dat hij toch wel een heel klein beetje heeft zien aankomen wellicht. Schneider, tijd tijdgeblisseerd geweest, net weer fit. Wel de bekerfinale in Italië gespeeld. Maar vervolgens toch gezegd, ja, die knie speelt toch weer wat op. Ik denk ook dat Snyder denkt, uh, vakantie, dat lijkt me eerlijk gezegd ook wel wat. En dan kan er zijn streepje door, die heeft het afgemeld. Um, ook Afvalaai heeft aangegeven dat hij toch eigenlijk wel doodmoe is na dit seizoen. Het geen uh, begrijpelijk is. Er komen dan toch wel allerlei signalen dat dit een erg ongelukkige keuze is van de KNVB. Ja, de, ja, laat ik met Afvalaai zeggen dat dat natuurlijk wel mooi is om te zien dat dat een andere status heeft. Afvalaai, want waar Snijder zegt ik kom niet, zegt de bondscoach tegen Afvalaai. Nou, ik wil toch graag dat je komt. En dan zegt Afvalaai, oké, okay, dan kom ik. Dus dat vond ik wel aardig om te zien. Maar ja, kijk, het, het stomme is dat de KNVB dit heeft overlegd met een aantal grote internationals. Namelijk, eh, willen jullie na afloop van het seizoen nog een oefentrip en we willen dit ongeveer doen. naar nou, Zuid-Amerika, vinden jullie dat een goed idee? Toen hebben eigenlijk de internationals gezegd, nou ja, prima. Nou ja, die haken dus nu wel één voor één af. En dat zijn natuurlijk dus vooral de grote jongens, zeg maar. de snijders en van Bommel van deze wereld. Um, voorin is het nog wel redelijk op orde, want je hebt wel Robben en Kuit en Van Persie. En ja, op het middenveld zou je toch graag uh, spelen met bijvoorbeeld snijder van de Vaart en van Bommel. Nou, die zijn er allemaal niet. Dus je moet wel wat puzzelen. En als je daar plotseling moet gaan spelen met de jong Strootman en Wijnaldum... Hè, dat zal niet op die manier gebeuren. Maar bij wijze van spreken, ja, dan ziet dat er toch wat anders uit. Ja. En dan nou, ken ik de Bondschoot goed genoeg om te weten dat hij ook al is het een oeverwedstrijd, absoluut een resultaat wil halen... en absoluut niet een grote nederlaag om zijn oren wil krijgen. Dus die zal nu met zoveel afwezigen toch denken... nou, ik hoop maar dat dat een beetje goed afloopt. Mm. Hij heeft ook gezegd, ik uh, moet toch wel vier of vijf keer per jaar... moet ik die jongens bij elkaar zien, anders worden we geen Europees kampioen. Gaat dat wel lukken? Uh, Europees kampioen bedoel ik dan niet, maar dat vier en vijf keer. <lacht> ja. <lacht> nou ja, uh, hij heeft ze nu wel weer bij elkaar, alleen er zijn er veel niet... Dus uh, kies maar je favoriet. Je kan zeggen, hij heeft ze bij elkaar dus niet zeuren. Maar je kan ook zeggen, ja, als je van zeg maar je, je belangrijkste spelers rustig op 4-5 mist... dan heeft het ook gewoon niet zo heel veel zin. Ja. Dus ja, zeg het maar. Ja. Denk je dat we in deze samenstelling Brazilië en Uruguay kunnen hebben? Nee, daar is geen sprake van. Maar dat dacht ik eerlijk gezegd op het wereldkampioenschap met Brazilië ook al niet. dus dat ik er flink naast gelukkig. Um, nee, kijk, vergeet niet dat Brazilië en Uruguay ook nog in voorbereiding zijn op de Copa America. Dat uh, het toernooi begint straks. Dus die zitten in een totaal andere fase in waar ze, waar ze naartoe willen. Voor het NL nou zelf al is dit het laatste dingetje van dit jaar. dan kan iedereen even op het zand uitbuiken. Maar dat is voor Brazilië en Uruguay niet. Bovendien hebben die natuurlijk allebei verloren van Oranje. Dus die willen dan voor eigen publiek, denk ik, ook nog wel wat recht zetten. Dus ik vermoed dat die er toch wel, uh, wel vol op gaan klappen. En dan denk ik dat je met dit... Je mag niet zeggen, B-elftal, dat is heel onvriendelijk. Maar met dit elftal dat toch enigszins gemankeerd is... dat je dan niet heel veel kans maakt. Goed, we gaan het afwachten. Goede reis richting Zuid-Amerika. Dank je wel, Bas Tichler.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 is Alsof je zei van nou, nu wil ik alleen nog maar jou. Oeh, oh je, yeah ja, we, oh Diana! Je bent degene waar ik zo lang op wacht. Je bent degene die zo lekker lacht. Ah, Diana, Diana, misschien, oh die, die, die, lang op wacht. Jij bent degene die zo lekker lacht. Oh Diana, Diana mijn schat. oh woah oh oh oh oh. Campion Lucky Fans en Diana. We hoorden eerder al over het uh, waarschijnlijke faillissement... van de Eerste Divisie RBC in deze uitzending. De magere jaren in het betaald voetbal zijn nog niet voorbij. Dat bleek ook bij de voorjaarsvergadering van de KNVB in Zeist. Daar gingen de betaald voetbalclubs akkoord... met strenger toezicht op financiën. Er staat een groot aantal profclubs onder curatelen bij de KNVB. Directeur betaald voetbal, Bert van Oostveen.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 Uh, ik, uh, ik kom uit Noord-Holland. Uh, uh, ik kwam nog eens bij Haarlem, dus ik denk er nog vaak aan. Uh, of het dichterbij komt erop, is heel lastig te zeggen. Uh, een aantal clubs heeft het moeilijk. Dat weten we ook. Dat zien we ook terug. Dat lezen we ook in de kranten. Uh, maar het voetbal is niet zoals het bedrijfsleven. Je ziet daar toch een soort van emotie omheen me heen hangen, Dus uh, We zullen het af moeten wachten. Ik uh, waag me in ieder geval niet aan voorspellingen op dat punt. Maar kan de licentiecommissie nu al ingrijpen... als ze berichten uh, krijgen van dit gaat niet goed...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 Bel je, bellen jullie nou wel eens zelfs met clubs... of vraag je wel eens naar kloppen die berichten? Nou, ik heb de afgelopen weken met enige regelmaat... met uh, voorzitters en directeuren een kop koffie gedronken... waarbij je toch, zeg maar, eens met de been op tafel... probeert uh, nou ja, te, te brainstormen over de toekomst van, van bepaalde clubs. Uh, en daar proberen we wel kritisch naar te kijken. En, uh, en niet alleen om daar kritisch in te zijn... maar ook om te kijken of die clubs op dat punt kunnen helpen. Want laat één ding helder zijn, de KNVB is voor de clubs. Maar wij willen wel uh, graag met 18 clubs uh, beginnen. Maar... Uh, nog uh, liever met uh, 18 clubs eindigen. In Breda vrees met min 9 het seizoen te moeten beginnen. Is het ergens op gestoeld? Nee, op dit moment niet. Hoeveel verwacht je minnetjes? Kan ik op dit moment niets over zeggen. De clubs moeten op 15 juni hun uh, begroting indienen. Uh, dan gaat de licentiecommissie aan de slag. Dus uh, medio juli, begin augustus weten hoe het ervoor staat. Dat zei Bert van Oostveen tegen Rob Fleur. Goedal vandaag. Michel Vorm moet de voorbereiding op het nieuwe seizoen missen. De keeper van FC Utrecht, die vorige week twee botjes in zijn hand brak... gaat morgen onder het mes. Hij moet vervolgens zes tot acht weken revalideren. De aanklager betaalt voetbal van de KNVB... start een onderzoek naar het gedrag van Zwolle-keeper Diederik Boer. Hij zou tegen VVV een ballenjongen een klap hebben verkocht. VVV Venlo heeft de selectie versterkt met Barry McQuire en Wilco De Vocht. McQuire komt over van FC Utrecht. Hij tekent voor drie seizoenen in Limburg. De vocht is de derde keeper van FC Twente. Hij heeft bij VVV een contract voor een jaar gekregen. En Norair Mamedov verkast van FC Groningen naar FC Zwolle. De aanvaller met Nederlands en Armeens paspoort... heeft in Groningen maar vijf wedstrijden in het eerste gespeeld. John Elmander zet zijn carrière voort in Turkije. De Zweed, die voor Feyenoord en NAC speelde, gaat naar Galatasaray... Het afgelopen seizoen stond hij bij Bolton Wonders onder contract. En Borussia Dortmund heeft Ivan Perisic van Club Brugge aangetrokken. De Duitse kampioen betaalt ongeveer 5 miljoen euro voor de Kroaat. Hij heeft een contract voor vijf jaar getekend. En Jong Oranje heeft een oefenwedstrijd tegen Albanië... met ruime cijfers gewonnen. In het Oostenrijkse Swats werd het 5-0. Steven Berghuis, Davy Purper, General Zefuik... Leroy Fair en Luciano Narsing maakten de goals. When I hold your hand I could fly a zillion miles with you When I see your grace I can see all God's words come true Every little bird above the haze And fish beneath the waves Knows about you Wouldn't they do When I see your eyes I can see rainbows in the sky, being with you. All who parted reunite, every little pearl drop in the clouds. And stones beneath the ground are waiting for you. Wouldn't they do? Whatever you say, lightens up the burden of the day. That Zeus and angels, too, think about you. Wouldn't they? verleert hij nooit. Thinking about you, Yusuf. Mocht u denken, hey, die stem die lijkt wel heel erg op Cat Stevens. Het was Cat Stevens. Goed, tot slot van deze uitzendingen. Swansea City. Dat speelt volgend seizoen in de Premier League. Nou in, zult u misschien zeggen, leuk voor die club. Nou, De club heeft een Nederlandse mede-eigenaar, John van Zweden. Die hadden we gisteren in de uitzending, om vooruit te kijken naar die wedstrijd. En de Swansea won met 4-2 op een volgepakt Wembley van Reading. Diverse Nederlanders staan bij Swansea op de loonlijst. Uh, Ferry Bodden, Cedric van der Gun, uh, Kemi Augustin... om maar even wat namen te noemen. En niet te vergeten, keeper Doris de Vries. Hij stond vanmiddag onder de lat. Goedenavond, Doris. Goedenavond. Je zit in de pub zo te horen. Ik, ik zit in de bus, uh, we, we, we, we zoals je hoort inderdaad, uh, flink muziek op en uh, ja, het is, het is uh, gek uit dat we gepromoveerd zijn, dus, dus uh, een, een, ja, een beloning op het hele seizoen eigenlijk en, uh, en om dit mee te mogen maken is, is, is geweldig en ja, we trekken nu op dit moment echt uit Wembley vandaan en we hebben nog 4,5 uur uh, te reizen naar, uh, nadat we in Swansea aankomen en dan, uh, dan komt het feest als echt los denk ik en het besef, maar in ieder geval uh, ja, gek uit. Ja. Ik dacht eigenlijk dat je in de pub zat. Uh, dat zei ik ook. <laughs> maar, ja. maar dat wordt wat later vanavond begrijp ik. Uh, de, dat, de pub zal het zeker wel gaan worden, maar dat wordt wat later op de avond inderdaad. Ja. We, gaan nu, uh, we gaan nu even een klein feestje onderling vieren met, uh, met spelers in de bus. En uh, ja, goed, dat, dat is op zich al geinig. En dan uh, ja, we moeten 4,5 uur dus even, even met elkaar vermaken. En dan uh, is het vanavond uh, aankomen in het hotel uh, in het centrum. En daar zal, zal onze familie en, en vrienden aanwezig zijn en dan, uh, dan gaan we echt feesten met z'n al. Dat, uh, dat is iets waar we, waar we zeker naar uitkijken. Nou hadden we gisteravond hadden we in NOS langs de lijn uh, mede-eigenaar van Zweden, Hagenaar in hart en nieren en tot in zijn tenen. Uh, die, die zei dat er 90 miljoen pond nu wordt overgemaakt naar de rekening van de club. Uh, daar zullen op het is, het is, uh, volgens mij is het ongeveer 70 miljoen pond. Ik weet het niet precies, maar uh, oh. om en aan bij dat. En, uh, ja, het is even goed nog flink 70 miljoen, ja, dat heeft nog een uh, flink bedrag in ponden. Ja, en, maar, maar wat, ik, die... wat ik vragen wilde, daar zullen ze ongetwijfeld heel veel spelers van gaan kopen. Ben jij niet bang dat je je plek kwijtraakt? Nee, nee, want de club, uh, wat, wat gebeurt bij de club, is, is gewoon uh, heel simpel. De club zal dat moeten investeren in, uh, uh, ja, uh, accommodatie, trainingscomplex uh, en, en dat, dat geld krijgt ze over vier jaar om, om toch salarissen te kunnen dekken. En uh, ja, goed, uh, nu we gepromoteerd zijn, uh, ja, dat zullen ook de contracten natuurlijk verbeteren. Ja goed, en dat moet de club allemaal kunnen bekostigen en daarvoor zijn cv-inkomsten natuurlijk uh, een, belangrijk, uh, een belangrijk iets. Uh, is, het is toch al wat rumoerig in de bus, heel begrijpelijk. Beschrijf eens even wat er om je heen gebeurt, wat zie je? Uh, ik zie uh, heel veel drank. <laughs> dat, dat is het ten eerste. Ik zie heel uh, veel medailles, ook uh, jongens die, die uh, gaan te dansen en te springen... En, uh... Ja, gewoon uh, gezellig. Iedereen, uh, iedereen is gewoon uh, aan het feest. En uh, ze hebben heel veel familie ook aan de lijn, zie ik. Overigens is het ook gewoon toch met SMS te zijn uh, met familie en vrienden. En uh, ja, nogmaals, uh, zometeen komt het feest echt wat op het moment dat je bij de familie en vrienden bent. En het besef ook hè, dat je dus gepromoveerd bent. Ja. Dat is ook van belang. Hè? Dus het besef moet nog echt uh, bij ons allemaal aankomen dat, uh, dat we daadwerkelijk een uh, mooie prestatie hebben neergezet. En uh, <laughs> ja, zoals ik al zei, het is gewoon hartstikke leuk om mee te maken dat iedereen op de bus gewoon uh, een hartstikke mooi seizoen zo kan afsluiten. Geniet ervan. Ja, super, dankjewel. En nu alvast veel plezier volgend jaar in de Premier League. Zeker ja, lukken, hartstikke bedankt. Dankjewel, Doris de Vries van Swansea City vanuit de bus zelf. Ja, het is uh, bijna 11 uur. 10 uur in Engeland. 4 uur in de bus. Dan is het uh, twee uur s'nachts. Uh, ik hoop dat die pubs zo lang open mogen blijven. Nou, dat zullen ze wel geregeld hebben, denk ik. Swansea City dus volgend jaar met de Nederlandse eigenaar. Gewoon tegen Manchester, tegen Manchester City, tegen Chelsea. Nou ja, noem het allemaal maar op. Zometeen met het oog op morgen ongetwijfeld meer over die ontploffing... bij de Ikea en son en de komkommers met het coli bacterie Daar straks meer over gepresenteerd door Eva Jinek. Goedenavond.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 Nu in de boekhandel met 10% korting, onder andere bij Libris en de AWB. Zomer in Maastricht. 122 dagen vol cultuur. Kijk voor het volledige aanbod op cultuurzomermaastricht.nl Dit is Radio 1.